Uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Van de acht mensen die gisteravond gewond raakten... bij een aanrijding voor het Centraal Station in Amsterdam... liggen er nog vier in het ziekenhuis. De man die de aanrijding veroorzaakt is een 45-jarige Amsterdammer. Volgens de politie was er geen opzet in het spel. Na bloedonderzoek bleek de man niet onder invloed te zijn. Wel had hij een lage bloedsuikerspiegel. Mogelijk is hij onwel geworden... en heeft hij per ongeluk het gaspedaal diep ingedrukt. Even voor het ongeluk had hij een bekeuring gekregen... omdat hij op de trambaan reed... De Amerikaanse minister van Justitie Sessions zegt dat hij dinsdag wil getuigen voor de Senaatscommissie... in het onderzoek naar het ontslag van FBI-directeur Comey. Er zijn nieuwe vragen over de rol van de minister van Justitie. Tijdens de campagne sprak Sessions twee keer met de Russische ambassadeur. Mogelijk heeft hij meer verzwegen ontmoetingen gehad met Russen. In Frankrijk is vandaag de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. De partij van de vorige maand gekozen, president Macron, heeft nu nog geen enkele zetel in het parlement... Maar zijn beweging, La en Marche, stevend volgens alle peilingen af op een grote overwinning. Macron wil vernieuwen, ongeveer de helft van zijn kandidaten heeft weinig of geen ervaring in de politiek. Volgende week zondag is de tweede en beslissende stemronde. De vrouw die gisteren in Venloosva gewond raakte bij een hindernisloop is overleden. In de jachthaven was ze van een lange glijbaan gegleden en daarna werd ze geraakt door een andere deelnemer. Het duurde enige tijd voordat de vrouw uit het water was gehaald. In het ziekenhuis is ze vanochtend overleden. In Libië is Seif al-Islam, de tweede zoon van de Libische oud-dictator Gaddafi, vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat meer dan vijf jaar vast voor oorlogsmisdaden tijdens de revolutie, waarmee een eind kwam aan het bewind van zijn vader. Seif al-Islam heeft geprofiteerd van een amnestieregeling van het parlement in Tobruk. Dat is een van de drie rivaliserende parlementen in Libië. De autoriteiten in Tripoli hebben daar geen gezag. Het weer zomers warm, temperaturen lopen op naar 25 tot 29 graden. Later wind van zee en buien in het oosten, mogelijk met onweer. Morgen wisselend bewolkt, in het binnenland kan een bui vallen. 17 tot 21 graden. De ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam door een eerder ongeluk tussen Knoopend Muidenberg en Muiden 4 kilometer file. De weg is weer vrij op de A4 Den Haag Amsterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Hoogmade door werkzaamheden 2 kilometer file. Op de A44 Amsterdam Den Haag tussen Leiden Zuid en Wassenaar Centrum 4 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 The They've got that old-fashioned feeling When it comes to pleasing They know their way Het begin van uw aflevering van Zandvok op zondag bij CFM. Jawel, de single van Sailor en Girls, Girls, Girls uit de jaren 70.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 We hebben natuurlijk rond de klok van Quadro via Pit Report. We kijken even terug op de kwalificatie van de Formule 1 race in Canada. En natuurlijk wat de startopstelling wordt voor de race die vanavond om 8 uur op de diverse sportkanalen live te volgen is. De Formule 1 van Canada. Uiteraard nog sport kort.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 Treat her better than you treated me I'm onto you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 John, je kan uh, je oldtimer weer uit de kast halen, hè? Die, ja, want het is uh, prachtig weer uh, vandaag. En dan het uh, dakje open, wat wil je nog meer? Zonnebrand. De zonnebrand, <laughs> zeker. Ryan Pearce hoorde je met Dolce Vita. Wat kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Uh, ik zou hem gewoon uitzetten. Maar je kan hem ook gewoon opbergen. Je kunt ook uw radio van zeven hoog naar beneden laten vallen. En kijken hoe sterk die is. Ha, <laughs> yeah. yeah.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 In the God's wishes, her commands, but in the God don't make no demands. In the God's always back in time. In the God's not the cheatin' kind.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 Ja, heel goed uh, opgemerkt, uh, Albert-Jan. Kipkwiel en de coconut's van uh, Andy I'm not your Danny. Danny, yeah. Ja, En dit was een uh, andere single, Jorden, de single Andy Katz. Jawel, je kan weer gaan stemmen op jouw favoriete strandpaviljoen. En dat is het uiteraard een uh, paviljoen hier in Zandvoort. De strijd om de beste strandpaviljoen van 2017 is gestart. Tot 30 juni kunt u stemmen via de website www.strandverkiezingen.nl www.strandverkiezingen.nl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 Ik wil een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een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 zonnige zondagmiddag hier in Zandvoort. 24 graden op dit moment op de thermometer. Dus wat willen we nog meer? Nou, ook zonnige muziek op de radio natuurlijk. Katrina de hoor je, en Walking on Sunshine. Ja, poeh, we hebben weer een zware zondagmiddag voor de boeg. Want we gaan tennissen, Albert-Jan. Ja, en dan hebben we het over Rafael Nadal. Die gaat vandaag voor zijn tiende eindzege op Roland Garros.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 De ik ik ben geboren in de liefde gevormd